2 uur. Het NOS Journaal. Door Alt Megens. Premier Rutte vindt dat VVD en PVDA wel degelijk een gezamenlijke visie hebben. In het Kamerdebat over de regeringsverklaring... verweten veel partijen hem dat de coalitiepartijen... zoveel verkiezingsbeloftes hebben uitgeruild dat het ontbreekt aan visie. Rutte erkende dat VVD en PVDA over veel dingen anders denken...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 Uh, nogmaals, breed draagvlak, niet alleen omdat dat nodig is om wetten door het parlement te loodsen... maar ook omdat wij zoeken naar een breed maatschappelijk draagvlak. Israël wil dat de Palestijnen afzien van hun verzoek tot erkenning bij de Verenigde Naties. Het land zet alles op alles om internationale erkenning van Palestina te voorkomen. Eind deze maand vraagt de Palestijnse president Abbas de VN om de status van waarnemend lid. Israël en de Verenigde Staten zijn tegen het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat en zeggen dat zo'n staat er alleen via onderhandelingen kan komen. Als de Palestijnen hun verzoek tot erkenning doorzetten... overweegt Israël alle vredesverdragen met de Palestijnen ongeldig te verklaren. Ook het afzetten van president Abbas wordt genoemd. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn demonstranten slaas geraakt met de politie. Daarbij zijn zeker twee mensen opgepakt. In heel Spanje zijn vandaag meer dan 60 mensen gearresteerd... bij betogingen tegen de bezuinigingspolitiek van de Europese Unie. In Europa staken vandaag miljoenen mensen uit protest tegen bezuinigingen. In de Italiaanse hoofdstad Rome raakten jongeren slaags met de politie. Ze bekogelden agenten met stenen. In Portugal verloopt de staking rustig. Wel ligt het openbaar vervoer vrijwel stil. Ook het internationale treinverkeer heeft last van de staking. Een Joodse man krijgt sieraden terug... die in de Tweede Wereldoorlog door zijn familieleden... in hun huis in Amersfoort zijn verstopt. De sieraden zijn ontdekt bij archeologisch onderzoek op de plek waar de woning stond. De Joodse familie woonde voor, tijdens en na de oorlog in het huis. Archeologische vondsten zijn normaal eigendom van de gemeente. Maar het college van burgemeester en wethouders... besloot het potje met sieraden terug te geven, zegt burgemeester Bolsjes. Dan krijg je zoiets. Uiteindelijk in handen als, als stad. En dan is het letterlijk terug te traceren van wie het is. En als dan de, de mensen nog leven, de nabestaanden nog leven... dan lijkt het mij meer dan een morele plicht... om het weer in de eigendom of in de, de handen te geven van de familie van wie het is. In het potje zitten onder meer horloges en ringen. De gemeente Amsterdam wil overlast in de stad aanpakken met mobiele camera's. Kleine overtredingen, zoals het te vroeg buiten zetten van huisvuil... en voetballen op plekken waar dat niet mag... moeten op die manier worden tegengegaan. Tot nu toe werden hiervoor alleen camera's gebruikt die vast aan de muur zitten. Vaak was de overlast verdwenen zodra de camera's waren opgehangen. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Alleen in de noordelijke provincies blijft het lang bewolkt. Het vanmiddag zo'n 11 graden. Morgen is het grijs en mistig met in de middag lokaal wat zon. Dan wordt het 4 tot 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Files op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Nijkerk. Drie kilometer na een ongeluk.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 De Ouderen wil graag weten wat de ouderen van de kabinetsplannen vinden. Laat uw stem horen. Bel de Ouderen 0900 60 80 100. 0900 60 80 100. Vijf cent per minuut. De Ouderen is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Het nieuwe werken doe je zelf met Microsoft. Kijk op office365.nl Hé hey rol, jij bent toch handig met hypotheken? Ja. Ik weet totaal niet wat ik moet kiezen. Ik win hem op. Oh, maar... Oh, is helemaal niet moeilijk, hoor. Je moet goed kijken. Ginzi, uh utelipisa, -huh. micopula, penki. Kunanjia, tofa, otis, akulipa. Snap je? Eh, uh, ja. Als het over je hypotheek gaat, is het wel belangrijk dat je er iets van begrijpt. Deltaloid helpt. Met een rekenhulp waarmee u ziet of u beter kunt sparen of aflossen. Kijk op deltaloid.nl slash kritisch. Kritisch. Op het juiste moment. Deltaloid. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Elsbet Guttuke en Thijs van den Brink. Goedemiddag hartelijk welkom bij Dit is de dag. Het is een droom die iedereen kent. Kunnen vliegen als een vogel. Op je vleugels hemelwaarts zweven. Ah, ah. Ruben Smit, maker van Natuurdocumentaires. Gisteravond keken de 2,2 miljoen mensen naar de natuurserie Earthflight. Heeft, heb jij ook uh, kwijlend voor de buis gezeten? Ja, ook. Ja, ook een beetje kwijlend. Hoezo een beetje? En nou ja, ik kijk, ik kijk uh, natuurlijk ook hoe ze, hoe ze het doen en, en, en waar die beelden toe leiden. Dus ik ben altijd een beetje kritisch, maar tegelijkertijd ook genoten, hoor. Ja, koopt u wel eens chocola van Max Havelaar? Want dan heb ik misschien wel slecht nieuws voor u. Dit weekend schreef het Nederlands Dagblad... dat cacao-boeren daar niet zo heel veel mee opschieten. Bij ons de gast, de journalist die dat nieuws naar buiten bracht... Jens Dankert, en de directeur van Max Havelaar, Peter Dangramon. Ja, Zijn vader overleed nog maar een paar weken geleden aan nierkanker En nu al heeft DJ Don Diablo een nummer uitgebracht... als ode aan zijn vader. En hij komt daar zo over vertellen. En aan tafel, ETK Guilaine van Tiel. Met jou praten we straks over nivelleren. Daar hebben etici dus ook verstand van? Nou, er zijn boekenkasten vol over politieke en rechtvaardigheidsethiek. Dus dat hangt wel samen met nivelleren, ja. Gelooft u dat boeren er beter van worden als u een fair trade product koopt? Laat het ons weten via onze website, dit is het dag.nu. Of reageer via Twitter en dan kunt u het beste de hashtag DDD gebruiken. Ruben Smit, Earthlight. Op nummer 1 in de kijkcijferlijst 2,2 miljoen kijkers. Gewoon voor, over, voor een natuurfilm over vogels. Verbaast je dat, dat cijfer? Ja, en ook weer niet, want ten eerste ben ik er heel blij om. En vorig jaar hadden we Frozen Planet en die haalden geloof ik 1,9 miljoen. Dus uh, uh, natuur op tv vind ik geweldig. En dat er ook nog zo goed naar gekeken wordt, ben ja. ik alleen maar blij om. Je bent niet de enige die dat vindt. Mensen hier aan tafel die gekeken hebben? Ja, ja? absoluut. Ja, wat, wat, vind, wat fascineert u daaraan? Nou, we hadden de, sowieso het geweld van de natuur. Als je ziet hoe van die hele grote walvissen uit het water duiken... hoe roofvogels in een stortvlucht van 160 kilometer per uur naar beneden gaan... dat is spectaculair. Maar toch ook wel de techniek van de beelden. Het is zo ontzettend mooi gefilmd. Hoe het gemaakt is. Ja. Ja. Ja. Anderen nog? Nog je... geen tijd gehad? Nee. nee, ik was een beetje druk. Ik was een beetje <laughs> druk met andere dingen. Ja, kom een Ruben, jij zei net, ja, ik zit natuurlijk ook als maker te ja. kijken. Want jij ja. maakt zelf documentaires. En je bent een speelfilm aan het maken ja. over de Oostvaardersplassen op, ja. Oost op dit moment. Ja. Heb je nog dingen gezien waarvan je dacht, oh, ga ik ook doen? Nou ja, kijk, ik kijk met speciale aandacht naar met name de luchtbeelden die ze maken. Hè. Bij ons in de film De Nieuwe Wildernis zijn we ook bezig met kleine vliegtuigjes en mini-helikopters om boven, om boven dieren te vliegen. En je, en je bent gewoon altijd benieuwd hoe anderen dat ook doen. Dus uh, in, in die, met name in Earthflight de naam het al... wordt er heel veel over de aarde gevlogen. En vooral ook door de ogen van dieren gekeken, met name vogels. Ja, en dan, en dan ben ik gewoon heel benieuwd hoe, hoe kwalitatief... hoe goed zijn de beelden. En ook wat, wat vertel je vervolgens aan verhaal. Ja. En uh, ja, dus ik, ik, ik heb daar wel zeker van genoten, maar ik zit ook meteen te kijken... van goh, dit zou misschien beter kunnen... of uh, wij kunnen misschien wel dit mee. Of... Ja, ja. Tuurlijk, ja. Je zit natuurlijk als, als maker ja. zit je te kijken. Dus heel veel mensen die kijken... 2,2 uh, miljoen. Tot vroeger had, was toch het imago van natuurfilms... dat het een beetje een subgenre genre was. Ja. Maar blijkbaar vinden we nu als kijker het gewoon heel interessant. Hoe, hoe, hoe verklaar je dat? Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Ik, uh... Ik, ik kan het niet echt direct verklaren. Ik, ik weet wel dat uh, de belangstelling voor natuur toch in de algemene zin... wel wat is toegenomen de laatste jaren. Dat zie je op televisie en ook op de radio. Uh, soms denk ik wel dat het heeft met de economische crisis te maken... dat mensen zich toch wat meer bewust zijn van, van hun, hun directe leefomgeving. Uh, maar dat maar is wel ook... snel dan, want daar hebben we nog niet heel veel van gemerkt. Althans, als we niet ontslagen zijn. Nee, maar je leest en hoort er overal van. Dus uh, ik, ik kan. En ook het reisgedrag bijvoorbeeld van mensen is ook heel erg veranderd. Mensen gaan veel meer naar eigen land op vakantie en ja, ja. zo. Je merkt gewoon wel dat er steeds meer aandacht is voor het, voor het, voor het kleine. We gaan niet dus, naar de film, we gaan wandelen in het bos. Ja, bijvoorbeeld. Hm. Of naar het strand of zo. Ja. En heeft ja. het iets te maken met ook dat we ons bewust zijn van het milieu, van, van, van ja, de kwetsbaarheid? Ja, klimaatsverandering, dat verhaal speelt, speelt ook mee. Maar het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met de kwaliteit van de, van de film. He, die, die je laat zien. kijk, we uh, waren eigenlijk vooral. Uh, een beetje gewend aan de, aan de aan de stem van David Attenborough. Ja. En, dat, en dat een beetje trage en zo. En de, ja, en de, en de series die nu op televisie komen, nou, die zijn toch wel van een dusdanige kwaliteit dat je daar een heel breed publiek mee kunt bereiken. En dat willen wij als filmmakers ook in ja. Nederland. Ja. Komt het allemaal bij de BBC vandaan? Hè? Ja. Die zijn echt gespecialiseerd in dit genre. Wat, wat hebben zij op, wat kunnen zij wat anderen niet kunnen? Nou ja, ze kunnen, ze kunnen, ze kunnen buigen op, op een op een. Op een, op een Decennia lange of misschien wel langere ervaring. Kijk, en natuurfilm maken is heel anders dan, dan speelfilms maken. Het is, het is vooral heel veel kennis, know-how, intuïtie ook. Dus je moet mensen hebben die niet alleen goed een camera kunnen bedienen, maar ook weten wanneer ze moeten filmen. Ja, kijk, en, dat, en dat is een, een instituut. En vogels die een camera kunnen bedienen, toch? Dat Bijna was toch wel. het unieke van deze serie? Nou, ja, kijk, dat is niet helemaal waar. De vogels zelf zetten hem niet aan of uit. Maar niet, nee, maar die nemen hem mee. Die nemen hem mee. Dus die, die hebben een rugzakje op met een camera. En, uh, en, uh, en, dan, uh, en dan storten ze zich naar beneden. Of ze vliegen op een, uh, op een, uh, op een prooi af. En kijk, dat, zijn, dat moet ik er altijd wel bij vertellen. Het zijn altijd getrainde vogels. Mm. Oh ja? ja dus... Zijn hebben niet zomaar een willekeurige wilde vogel gepakt? Nee, dat zou niet werken. Ik bedoel, dan zou je hem niet vangen en dan moet je hem ook nog een camera opdoen. Dus en dan vogels... ben je ook je camera kwijt daarna. Precies. Ja. <laughs> Tenzij je hem ergens anders weer terugvindt uh, dan vervolgens. Maar uh, nee, het zijn vogels die getraind zijn om, om een camera mee te dragen. Uh, maar er zijn ook beelden van vogels waarmee je meevliegt met de ganzen of meevliegt met de kraanvogels. En dat zijn allemaal vogels die geleerd zijn om met iemand mee te vliegen. En dat is een, in dat geval hun, hun biologische moeder... die in het vliegtuigje naast vliegt. Oh, dan vliegt de vliegtuigje naast? Ja, Ik dat ben dat nu opeens alles. Ach, wat een shock. Ik dacht <laughs> dat het allemaal echt was. Nou ja, goed, dat is, dat, je moet je voorstellen... dat, dat voor het maken van, van die serie... die is overigens niet nieuw, hoor, want de Fransen zijn ermee begonnen... een paar jaar geleden met Travelling Bird... Daar hebben ze, destijds zijn ze tien jaar bezig geweest om die, om die opnames te kunnen maken. Nu doen ze het wat korter, omdat ze allemaal getrainde vogels hebben... die ze vanuit het ei opvoeden, op fokken als het ware. En helemaal met de hand grootbrengen. En vervolgens gaan ze met de microlights, zo'n kleine ultralicht vliegtuig, gaan ze vliegen. En dan, en dan vliegen de ganzen of de kraanvogels, of welke vogels dan ook, achter ze aan. En dan kunnen ze... Ja. Je hebt een cameraman. Ja, nou, is, wat ik me afvroeg, sluit ik wel een beetje bij aan, want hoe geromantiseerd uh, is het leven van die dieren nou in zo'n film? Hè? Want een vogel, denk ik toch, ja, dat is vlieg, vlieg, vlieg, ja. eten, en dan op een tak dat. zitten of zo, en dan dood. Maar ja, je ziet altijd de meest spectaculaire dingen nou ja, natuurlijk. Kijk, maar. Daar ben ik helemaal met je eens voor. Kijk, als ik, dat is mijn, mijn punt van kritiek, en dat zei Hans Dorstein gisteravond ook heel mooi, Hij zei van, ja, als je naar die, die serie zit te kijken, dan heb je een beetje het gevoel alsof je naar natuurkermis zit te kijken. En een beetje, het, het, het, het, je bent natuurlijk wel erg op zoek naar hele sensationele momenten. En dat moet ook altijd maar groter en groter en groter. Um, en, en dat is wel een beetje het gevaar dat je op een gegeven moment die hele kleine dingetjes niet meer ziet. Um, dus ja, je bent aan het overromantiseren of in dit geval zelfs aan het dramatiseren. Maar heeft het nog iets met de realiteit te maken? Ja, zeker. Oh. Kijk, je, het, het gedrag wat je ziet is wel danig, dusdanig zo. Maar je ziet het in, in, in één minuut zie je het meest spectaculaire van, van, een, van een heel vogelleven misschien. Ja. Dus. En je zei net, vliegen ze dus een klein vliegtuigje mee... zodat die, die, ja. die, die gedomesticeerde beesten weten hoe, uh, dat ze daar moeten blijven vliegen. Vliegen ze dan ook echt die route die gisteren zagen we bijvoorbeeld dat ze door ja. de Grand Canyon... door ja. uh, uh, Monument Valley vlogen, zag ja. er prachtig uit. Zouden ze dat ook in het echt doen? Mm, nee, niet helemaal nee nee, ik, nee die Dus zijn, we worden gewoon heel erg nou, we worden Het wordt wel mooier Tof, gebracht. dan ja, Nee, precies. Uh, er zijn ook andere beelden waarbij de brandgansen vliegen... over Le Mont-Saint-Michel of over de Eiffeltoria. En dat zijn ook nog groepjes van een paar ganzen. En dat zijn normaal natuurlijk veel, vele honderden. En die ziet ook veel hoger. Uh, de trekroutes zijn niet helemaal correct. Uh, het vlieggedrag is niet helemaal correct. Uh, de hoogte waarop ze vliegen is klopt niet. Kan ons het schelen? Ik, zijn, ik zie jou kijken. <laughs> nou ja, weet je wat het is? Dat is gewoon het eeuwige dilemma van een, van een, van een natuur... Uh, veel maar, hè. Van, van hoe ver ga je om, om je verhaal te vertellen en welk verhaal wil je vertellen? Nou, als je wil laten zien dat Amerika heel mooi is vanuit het oogpunt van de vogels, is dit prima. Mm. Maar als je wilt vertellen van de brandgansen of de, de sneeuwgansen gaan daar en daar... en dat is hun, dat is hun levenswijze, dan dat klopt het niet. Het niet. Nee, nee. Is dat vliegtuigje nee. in mijn mond wat ernaast vliegt? Jazeker, er zit een, zitten zelfs twee mensen in. Een eentje, zit... een eentje die het stuurt en eentje die filmt. De baas, de baas van de vogel zit erin. De moeder. Ho hoe doe jij dat zelf eigenlijk? Manipuleer jij ook op die manier? Je bent bezig dus met die film ja. over de oost Hoe Hoe weeg je dat voor jezelf af? Nou, dat is een, dat is een, dat is een heel, heel groot dilemma. Kijk, in, wat wij proberen te doen is, we willen niet of zo min mogelijk het natuurlijke gedrag van, die, van de beesten beïnvloeden. Dus wij hebben geen, geen tamgemaakte beesten. Daar hebben we ook geen tijd voor en ook geen geld voor. He, dus uh, alles wat we doen, overwegen we. We werken ook niet met tamme vogels. Het zijn allemaal wilde beesten. Ik denk dat dat, dat, dat enorme dramatiseren... Dat, dat proberen we op een andere manier te doen. We proberen juist individuele dieren heel nabij te volgen... die aan ons gewend zijn, maar wel in natuurlijk gedrag laten zien. Vind je dan dat het te ver gaat wat er in Earthflight gebeurt? Nee, het, het, is, het is entertainment, weet je wel. Het is, het is uh, op, een, op een andere manier dan wij het doen. Dus te ver gaan, nee, wil ik niet zeggen. Ik vind wel dat je er altijd eerlijk over moet zijn... hoe je zoiets maakt. Hm. En ook niet wil, moet pretenderen dat je daar... is even het hele verhaal... Van de vertellen. Nou, er is ook wel een, een making-of uitgezonden... waarin ja, ook wel werd verteld. Ja, dat Dus het, uh... prima. Dus daar heb ik ook helemaal geen, geen, geen commentaar nee. op. Nee. En ben je ook wel eens in de verleiding om toch maar dingen te doen... om het mooier te maken? Ik kan me voorstellen. Jij ja, wil ja, ook weer zo kijk, mooi mogelijk gefilmd, toch? Ja, nee, super. Kijk, ik, ik, wij, wij, willen, wij zijn nu al twee jaar bezig om, om onze zeeaard... dus één paardje in de Oostvaardersplassen om die goed te filmen. Nou, het lukt voor geen meter. <laughs> ja. En, en, en ja, dan ligt het heel erg voor de hand om een, om een, om een tamme zee aan. Ja, van misschien moet je dieren, een eentje, eentje Ja, die zijn er al. En, en, en, en met een cameraatje op zijn nek door het gebied te laten vliegen. Hm. Het is natuurlijk wel goedkoop. Uh, maar ik ga het niet doen. Want hm. die hele film moet ook een bepaald soort... Ja, een beetje naar woord, maar een beetje pure uitstraling hebben. En, uh, en, en ook het idee van wat je ziet is echt. Noemen jullie het ook bewust filmen en geen documenteren? Ja, dat klopt. Het is, een, het is echt een film, het is, het is geen documentaire, het, de, de, de voice-over is heel minimaal. Dus we gaan echt, we proberen echt het verhaal te laten zien vanuit het gevoel van de beesten die daar leven. En daardoor zit je ook heel erg, als het goed is, heel erg tussen de dieren die daar leven. Is en, het een discussie onder makers zoals jij, hoe ver je kan gaan en, en wat voor afwegingen je maakt daarin? Ja, nou, in de, in, de, in de fotografiewereld wat meer dan in de film. Maar uh, de, de discussie die is er altijd wel. Hè? Want met Frozen Planet was ook meteen heel veel ophef... Omdat toen dat... Ja, die ijsberen Die ijsberen zijn... Oude uh, ja, Oudehand. Of geloof ik dat het ergens anders was in Nederland. Maar het was, het was, het was niet echt diep in de, in de pool. Dat klopt. Ja, dus die discussie is er. En, uh, maar het uh, is meer een discussie van smaak dan van ethiek? Het is een... een ja, denk ik wel. Het is wel meer een, een, een smaak. Het is geen kwestie van goed of fout? Ik, ik zie het zo niet... Ik maak er liever geen gebruik van. Want ik denk dat als je, als je eenmaal die naam hebt dat je heel veel van dat soort beelden gebruikt. Mensen toch het gevoel hebben van ja maar ik zit niet te kijken naar de Oostvaardersplassen. Wat overigens echt in Nederland moet, zijn worden, hè, moet worden gefilmd. Mm -hmm. of, daar, kan ik, daar kan ik niet aankomen met beelden uit een dierentuin of nee. zo. Dus nee. dat is, is mijn selling point. Wanneer is jouw film te zien? September volgend jaar in de bioscoop. Okay, ja, met de, de nieuwe wildernis. Als vast een trailer willen zien, die kunnen we vinden op onze site. Dit is de dag.nu. Luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteke. my cloud again. something Now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 Ik ben er heel blij mee dat we eindelijk weer uh, niet te leren in Nederland doen. Want ik me heel goed realiseren dat dat voor sommige mensen best wel lastig is. Uh, omdat ze hun bestedingspatroon hebben aangepast. Of omdat ze zich misschien heel zenuwachtig maken. Wat betekent dat voor mij? Ja, Guilherme. Is daar uh, in ethische zin iets over te zeggen? Is het een feest, nivelleren? Um, nou, of het een feest is. Ik kan, kan me een leuker feestje voorstellen dan uh, nivelleren. Want het is natuurlijk toch voor sommige mensen goed... maar voor andere mensen ook niet goed. Dus ik denk dat dat een beetje neutraal uitpakt uiteindelijk. Um, ik denk wel dat uh, economen zeggen dat het in laagconjunctuur wel een goed idee is. Als het slecht gaat met de economie. Ja. Uh, en niet in de laatste plaats, en dat is denk ik wel ook een morele overweging... dat uh, alle mensen bezuinigingen beter kunnen accepteren... als de verschillen niet te groot zijn. En um, uh, in de ethiek zeg je dan, zeggen mensen, politieke ethici zeggen ook... je moet ook vooral nog kijken naar de mensen die het slechtst af zijn. Zolang die nog een aanvaardbaar minimum hebben... Uh, hoef je minder sterk te nivelleren... en kun je grotere inkomensverschillen accepteren... dan wanneer er een puissant, rijke bovenlaag is... en uh, de rest in diepe armoede verkeert. Dan, maar dat uh, hebben we hier niet. Er zijn mensen nee. die het absoluut niet breed hebben... en die we misschien arm zouden noemen, maar uh, zo zwart als je het nu schetst... hebben we hier in ons land niet. Nee, nee. we hebben vrijstaat stabiele inkomensverschillen in Nederland. Uh, er is ook een index die dat meet uh, ten aanzien van landen op de wereld. En daar staan we op de 35e plaats. Uh, daar staan we wel onder landen als Duitsland, België... Hongarije is dat op de eerste plaats. Dat is het meest geniveleerde land? Uh, ja. Oké. Okay. Ja, daar zijn de inkomensverschillen het kleinst. En wij staan op 35. Wij staan op 35, maar de verschillen tussen die, die plaatsen... zijn niet zo heel groot. Dus dat uh, Na deze st operatie staan we misschien ineens in de top 10. Ja, dat denk ik dus niet. Want oh. uh, <laughs> ik, denk dat het, ik vraag me af hoeveel er nou in feite echt geniveleerd wordt. Het zijn toch allemaal maar hele kleine verschilletjes... van uh, de, de laagst betaalde 0,75% erbovenop... en de hoogst betaalde 2,5% eraf... Ethisch gezien, ja. want je zijn het economisch. Economisch wordt gezegd, het is beter ja. om, om te nivelleren. Maar ja. is er ethisch gezien iets over te zeggen? Ja, ethisch gezien kun je zeggen dat het, uh, het, het kan uh, slecht zijn als uh, je een groep laagst betaalde hebt die dus geen bestaansminimum heeft, terwijl er bij anderen een groot overschot is, dat zou onrechtvaardig kunnen zijn. Um, ook als je kijkt naar uh, het werk wat mensen doen of de bijdragen die ze leven aan de samenleving. Um, dan kan dat voor de een belangrijker zijn dan voor de andere in feite. Maar ook dat verschil is maar beperkt in geld uit te drukken. Want um, sommige mensen die kunnen zich geld toe-eigenen... maar de vraag is of ze het ook verdienen. verdienen he? Of hun arbeid of hun inspanning zoveel waard is dat daar... Uh, Anderhalf miljoen publiek geld tegenover moet staan. Ik noem maar even iets. Maar dus daar dat, ontstaat uh, ook de, de, de onvrede toch vaak? Precies. Het blijkt, bij bonussen uh, die we niet kunnen verklaren. Ja, het CPB heeft wel onderzoek gedaan. Daar heeft trouwens 65% van de Nederlanders gezegd... dat ze de inkomensverschillen het te groot vinden. Uh, wat ik op zich wel opvallend vond uh, in ons land. Uh, maar bij het CPB hebben ze ook doorgevraagd. En dat blijkt vooral toe te schrijven aan het idee dat er in bepaalde sectoren... toch een graai cultuur is, hè? een dienstensector als de bankensector... die toch diensten verleent en dan uh, grote salarissen verdienen. En het is ook wel zo dat de inkomensverschillen... juist daardoor in Nederland nog zijn toegenomen. Namelijk doordat de top van het bedrijfsleven zich gewoon door allerlei bonussen en, en, uh, en optieregelingen... Uh, een steeds groter deel van ons nationaal inkomen heeft toegeëigend. Ja, en Heb je het idee dat het kabinet daar nu een beetje goed op gereageerd heeft? Nou, ik hoor dus niet... Het, het woord nivelleren wordt steeds in de mond genomen. Maar uh, eigenlijk de oorzaken van inkomensverschillen... en op welk gebied je dan zou moeten nivelleren... daar hoor ik de laatste tijd... ...opvallend weinig over. Hè? Vorig jaar ging het bij wijze van spreken wel nog de hele tijd over de banken... ...en over het woord graaikultuur heb ik al heel lang niet meer gehoord. Uh, en, uh, af en toe maar is er je... is bijvoorbeeld de, de, de, de, de hoogte van de bonus is beperkt door ja, dit kabinet. die wordt nou inderdaad... Uh, Gemaximeerd. maximaal 20% van een jaar salaris uh, zijn, geloof ik. Daar ja. zijn ze, dat zijn ze inderdaad wel van plan. En dat is op zich ook een goede maatregel. Want dat zou die ja. onvrede van de bevolking dan een beetje kunnen dempen. Behalve als die salarissen dan weer drie keer over de kop gaan. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje het probleem. En daar zit hem eigenlijk ook wel in uh, de hele... Uh, de vraag is in hoeverre je dat soort rechtvaardigheid kunt opleggen... op het moment dat alle kikkers de hele tijd uit de uh, kruiwagen proberen te springen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk moet dat toch ook uh, van het bedrijfsleven... en van uh, bestuurders in de publieke sector zelf komen, dat zij accepteren... Dat ze eh, als zij het publiek of als zij hun werknemers vragen om op de nullijn te blijven, dat ze dan zichzelf geen salarisverhoging van 6% kunnen nou. geven. Dat accepteren mensen niet. Het is ook echt onrechtvaardig. En eh, nou, dat, dat is toch wel gebeurd. En gebeurt ook nog steeds. En ja, dat moet gecorrigeerd worden. Maar je zou dus eigenlijk bijna zeggen dat als wat de overheid probeerde door die, die, die, pre die, die uh, ziektekostenpremie. Dat ja. is eigenlijk maar peanuts vergeleken bij wat er dan het verschil is tussen salaris in het bedrijfsleven en van en van mensen daarbuiten. Ja, kijk, de overheid kan natuurlijk een beetje een instrument uh, gebruiken om, om dingen een beetje recht te trekken. Maar eigenlijk zou je een appel moeten doen eh, toch op, het, op de moraal van mensen die zich te veel geld toe-eigenen. Kap uh, ja, en... daar nou eens mee. Ja, Hè, uiteindelijk appell. denk ik ook dat het, het, het hele idee van, uh, van het dienstbaar leiderschap, wat ook wel op zich wel een beetje in opkomst is, Hè, bedrijven zijn er eigenlijk om werkgelegenheid te bieden en voor te blijven bestaan en niet om een paar mensen heel erg rijk te maken. Mm. En dat soort ideeën, nou ja, misschien helpt de crisis ook wel. Uh, Daarbij, om... ja. Hier aan tafel, anderen? Eens met nivellering? Nou, wat, wat ik opvallend vind is dat je zegt dat economen aangeven dat nivellering goed is voor de economie. Ik hoor ook een heleboel andere geluiden van economen uh, die juist zeggen: op dit moment is nivellering juist niet het instrument om in te zetten. En dat vind, ik, dat vind ik, en ik heb daar zelf eigenlijk niet het antwoord op, omdat ik op zich echt wel van mening ben dat de, de sterkste schouders de lasten ook moeten dragen. Um, maar op het moment dat je als land uh, zulke uitdagingen hebt... dan denk ik dat he, wat, wat de wel was, wordt geuit uh, blussen waar het uh, platform in brand staat. Dan moet je ook daar blussen. En dan moet je dat niet um, uh, verwarren met, met andere gebieden om aan te pakken. En Wat, wat ik... Wat ik eigenlijk betreurenswaardig vind wat nu gebeurt... is dat nivelleren dat is echt wel een thema uit de vorige eeuw... een politiek thema uit de vorige eeuw. De jaren zeventig stond bol van het nivelleren. Wat ik heel erg mis eigenlijk in het huidige kabinetsbeleid... is echte inspiratie. Ik zag, van de week zag ik een tegenlichtdocumentaire over onderwijs in Finland... over hoe Noorwegen met ziekenzorg omgaat hele simpele voorbeelden waarvan ik denk, waar is die inspiratie? Zegt, om zegt, daar zou het gesprek over moeten gaan, in plaats daar, van over niet. Ja, ja, en ik vind ja. dat nu de hele discussie zo afgeleid wordt van... waardoor we echt als land uh, mijlen vooruit kunnen maken. En dat, dat vind ik heel erg jammer. Hey, ik denk dat we ook moeten oppassen dat er zijn een heleboel mensen... die werken heel hard en die verdienen niet, nou, prizant veel. Die verdienen gewoon goed en die zijn hier al, ook eigenlijk zeg maar de dupe... En dat ik denk dat Nederland daar ook heel erg boos over kan gaan worden. Ja. En ja. dat is een beetje het verschil. Ik, af en toe denk ik wel eens, waarom moet er zo gehaat worden op mensen die iets meer verdienen? In principe verdien, verdien je meer, maar je betaalt ook meer belasting. En je werkt er keihard voor. En je, ja, in principe. Dat is de andere kant. Ja. Dat vind ik de andere kant. En dat, ja, dat, ik vind dat niet zoveel. Ja, dat is jammer als er heel veel haat ontstaat okay. op mensen die hard werken. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie zoeken wij het antwoord op de vraag of boeren iets opschieten met producten van Max Havelaar als wij die kopen. Eerst het nieuws van half drie en dat wordt gelezen door Dorald Megens. Het Kamerdebat over de regeringsverklaring is na een lunchpauze hervat. Wie zijn er het afgelopen uur aan het woord geweest? In Den Haag Hans Andringa, Hans. Voornamelijk premier Rutte is aan het woord geweest. En uh, het onderwerp, de onderwerpen die nu aan de orde zijn... die uh, zitten voornamelijk op het vlak van de sociale zekerheid. Allerlei sociale voorzieningen. Maar ook uh, de AOW. De AOW-leeftijd gaat de komende jaren steeds in uh, oplopende stappen uh, omhoog. Tot uiteindelijk uh, 67 jaar. Nou, dat heeft veel gevolgen voor mensen natuurlijk. En dat zorgt ook voor onrust. En dat was natuurlijk een onderwerp voor de partij 50PLUS van Henk Krol. We hebben de afgelopen maanden hebben we al twee keer meegemaakt... dat die verhoging van de AOW-leeftijd steeds weer werd versneld. En dat geeft grote onrust. En ik wil zo graag rust op dat gebied. Voorzitter, dit zijn de plannen van het kabinet. Er is geen enkele intentie om daar wijzigingen aan te brengen. Wij zitten de rit uit, is onze voornemen, tot 2017. En in 2018 zou de leeftijd inmiddels op 66 staan. Dus dan kunnen we het ook niet meer versneld verhogen. Want dan hebben we namelijk het doel al bereikt. Ik heb, dus, mag ik begrijpen, de toezegging dat er geen verdere versnelde verhoging komt. Ik kan daar geen garantie op geven, maar er is op geen enkele manier een plan daartoe. Ik kan u een garantie geven dat die kans buitengewoon klein is. Op dit moment is premier Rutte bezig om heel goed uit te leggen wat er allemaal gaat gebeuren bij bijvoorbeeld de dagbesteding. Het is nu vaak zo dat mensen die beginnen dementeren zijn of gehandicapten, dat die niet de hele dag... Thuis zitten, maar dat die overdag opvang hebben. Zodat de partners van die mensen uh, ook een beetje kunnen uitblazen... van alle uh, extra taken die zij hebben. Ook op dat gebied, in de financiering van dat soort regelingen... gaat heel veel veranderen, legt premier Rutte uit... tot onrust en ongerustheid van sommige oppositiepartijen. En dat betekent dat er twee dingen gebeuren vanaf 2015. In januari 2015. Uh, dat de dagbestelling en de begeleiding is overgeheveld naar de gemeenten dat het van een recht een voorziening is geworden... en dat 75% van het budget ook meegaat naar de gemeenten. Feit blijft dat hij afgeschaft wordt. En dat hij vervolgens in 2015 over de schutting wordt gedonderd bij gemeentes. Met een buitengewoon stevige korting op de AWBZ. U schrapt de dagbesteding met deze coalitie... en u zadelt gemeentes met ellende op. En vooral de mensen thuis, die zadelt u met die huiselijke ellende op. Dat is wat hij doet.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 staat. Die staat kan er alleen via onderhandelingen komen, vinden ze. En de zakenman Frans van Anraad moet ruim een half miljoen euro betalen aan de staat. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Het Openbaar Ministerie had een miljoen geëist. Van Anraad verdiende dat geld in de jaren tachtig met de verkoop van een grondstof voor mosterdgas aan het regime van de Iraakse dictator Saddam Hussein. Van Anraad zit een straf daarvoor uit van 17 jaar. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie... Op de A16 in de richting Rotterdam staat voor de Drechttunnel 2 kilometer. De rechte tunnelbuis is namelijk afgesloten... want er ligt olie op de weg en het moet worden schoongemaakt. Op de A28 vanuit Utrecht in de richting Amersfoort... daar staat er een ongeluk tussen knooppunt Reinsweert en afrit Den Dolder 3 kilometer. De linkerreis is daar afgesloten. En op de rijbaan richting Utrecht staat 4 kilometer... tussen Amersfoort, Vatworst en Leusden. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen, want door een aanrijding... rijden er tussen Eindhoven en Bokstof geen treinen, maar bussen. De vertraging kan ook... ...oploop tot meer dan een uur. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel DJ Don Diablo. Hij schreef een liedje voor zijn onlangs overleden vader. Peter Dagremon van Max Havelaar en journalist Biense Dankerts, Met hen praten we straks over de vraag of het zin heeft om fair trade producten te kopen. Maker van natuurdocumentaires Ruben Smit. En met hem spraken we over het succes van Earthflight en Edeka Kilene van Tiel. Koopt u producten van Max Havelaar en waarom doet u dat wel of niet? Deel uw mening via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website dag.nu. Don Diablo, goedemiddag. Je goedemiddag. bent uh, bekend als uh, producer en dj en je hebt internationaal succes... maar je bent hier vandaag om over een heel ander onderwerp te praten. Jouw vader uh, Leo is een paar weken geleden overleden aan kanker. Je hebt een nummer geschreven, dat is nu uitgebracht... en de opbrengst daarvan gaat naar uh, KWF Kankerbestrijding. Klopt. Uh, hoe is het met je? Met mij is het goed, ja... Ik leef een beetje in een soort van roes, een soort van twilight zone, maar op zich uh, naar omstandigheden goed. Ja, ja, want jouw vader is overleden aan nierkanker. Ja. Is klopt. hij lang ziek geweest? Um, eigenlijk een jaar en tien jaar geleden is het uh, al eerder geconstateerd. Toen dachten we dat hij helemaal schoon was, maar dat was dus niet het geval. En eind vorig jaar is het weer uh, opnieuw geconstateerd en toen is het eigenlijk heel snel gegaan. En toen was ook helder dat hij niet meer zou herstellen? Nee, nee, het was wel echt tot het einde dat hij ervoor heeft gevochten en... Heb, daar is het nummer eigenlijk ook uit voortgekomen. Omdat ik uh, ja, een heleboel dingen nog tegen hem wilde zeggen. En ja, je weet nooit wanneer het juiste moment is. Dat je, je wil heel graag iedereen... Bijvoorbeeld uh, ja, dat je ouders juist, wil je heel graag bedanken... voor alles wat ze voor je hebben gedaan. Maar wanneer is het juiste moment als iemand nog heel erg aan het vechten is voor zijn leven? Ja. En dat moment is nooit gekomen. En ik, ik had in het ziekenhuis een soort van open brief geschreven aan mijn vader... die ik aan hem wilde voorlezen. En dat, dat heb ik nooit meer kunnen doen. En daar heb ik uiteindelijk een songtekst van gemaakt. Muziek had ik al geschreven, eigenlijk op mijn laptop in het ziekenhuis. En die twee dingen kwamen samen precies in de periode... tussen zijn overlijden en de, de begrafenis. En uh, ja, uiteindelijk is, was het nummer eigenlijk alleen maar bedoeld... voor mijn familie en voor mijn moeder. En ja, de reacties binnen kleine kring waren zo uh, fijn en positief. Want je hebt het gezongen op de begrafenis, hè? Nee, ik heb het uh, gedraaid met een uh, videoclip erbij met uh, oude beelden die ik heb gemaakt van ongeveer toen ik een jaartje 15 was... tot uh, ja, eigenlijk een paar dagen voor zijn overlijden. En dat is een soort van, uh, van ja, visuele uh, ode aan mijn vader. En de reacties ook van mensen die ja, mijn vader niet kenden waren zo sterk dat uh, ik eigenlijk in uh, contact ben uh, gegaan met uh, het KWF. Ja. En die, uh, die hebben toevallig 28 november een hele mooie uitzending... op Nederland 1, sta op tegen kanker. En die wilde het graag het campagne-lied maken. En uh, nu zit ik hier. Ja. Want heb je eigenlijk geen afscheid kunnen nemen van je vader? Is dat wat je zegt? Heb je, uh, ja. heb je het daarom met die brief gedaan? Nou, ik heb wel afscheid kunnen nemen, in principe. Ik, ik woon zelf in Engeland. Uh, maar ik ben heel veel heen en weer ge, ge, gereisd in de periode... eind vorig jaar tot uh, een paar weken geleden. Nou, de eerste avond was dat lastig, begreep ik, hè? Nou, de eerste avond was letterlijk... ik had een heel mooi contract getekend bij uh, Columbia Records in Londen... Uh, wat voor mij een soort van dream come true was, zeg maar... En uh, ja, op de eerste dag een hele mooie meeting gehad met de platenmaatschappij. En Bruce Springsteen was nog op het kantoor. En uh, de, de, de, de, de Ode Cologne van uh, Bob Dylan was bijna nog te ruiken. <laughs> ik, nou, ik was helemaal in mijn handen aan het vragen. Ik denk nou, dit is echt, hier heb ik uh, 32 jaar voor geknokt. Nu gaat het gebeuren. En ik zat uh, in mijn eentje in mijn huisje. En toen kreeg ik de telefoontje van mijn moeder. We zijn in het ziekenhuis met z'n allen. En uh, ik heb slecht nieuws. En uh, ja, ik kon geen kant op. Nee, want er gingen geen vruchten meer naar Nederland. Je moest daar toen bij aan je eentje eigenlijk blijven. Ja, klopt. Ja, dat was wel het meest machteloze gevoel wat ik ooit heb gehad in mijn leven. Heb je geaarzeld om het openbaar te maken? Want ik kan me voorstellen dat het een hele intieme brief is. Die je hebt geschreven aan je vader, die natuurlijk eigenlijk vooral voor hem bedoeld was en niet voor de rest van de wereld. Heb je gedacht van ik, ik hou het gewoon voor mezelf? Ik ga het niet naar buiten brengen? Nou, ik heb tot, tot, tot eigenlijk tot gisteren, toen de single is uitgekomen, heb ik gedacht, ik ga dit voor mezelf houden. Ik heb echt heel veel slapeloze nachten over gehad. Um, ik had het ook nooit uitgebracht of gedeeld met de wereld... als er niet een heel goed doel aan vast zou zitten. En voor mij het enige doel ja, is dan toch het KWF. En helemaal met zo'n mooie campagne straks uh, op Nederland 1. Mm -hmm. Dat is voor mij het idee dat mijn vader... Zeg maar, nog een positieve bijdrage kan hebben aan de levens van anderen. Dat heeft mij over de streep getrokken. En dat geeft ook, ja, ook mijn familie en mijn moeder... die op dit moment uh, de belangrijkste persoon in mijn leven is... toch ook heel veel steun. Ja. Wat voor man was je vader? Uh, een hele bijzondere man. Uh, zeker, denk ik, ja, als je in de afgelopen weken, als je terugkijkt, um, de manier waarop ik ben opgevoed, heeft mij eigenlijk gemaakt tot uh, wie ik nu ben. En dat wil zoveel zeggen als dat ik heel veel vrijheid heb gehad. Ik ben ook uh, vernoemd naar een van mijn vaders favoriete artiesten, Don van Vliet, Captain Beefheart. En dat is eigenlijk al het begin van mijn leven geweest. Mijn vader luisterde altijd naar hele avant-gardistische muziek. Alles was mogelijk en um, ik had altijd wel goede cijfers op school. Dus... Het idee was, nou, universiteit en dan misschien advocaat, chirurg. Uh, Iets, wat heel heel mogelijk... <laughs> Iets wat heel goed verdient in ieder geval. Iets wat heel goed verdient. De ook van de elke vader. Precies, en dan, uh, dan kom je ineens met het idee van... ja, maar ik kan eigenlijk ook best wel leuk muziek maken. En dan is het toch een soort van overweging van... hmm, ja, uh, maar ook voor de rest van je leven... En kan je daar ook echt uh, ja, een living van maken. En daar hebben ze me altijd... ja, vooral ook mijn vader heeft me daar heel erg in gesteund. Hij heeft daar geen moment over getwijfeld. En zeker niet in de eerste paar jaar toen ik... Eigenlijk alleen maar geld verloor op muziek maken. Omdat er nou eenmaal heel veel haaien zitten in de muziekindustrie. En als je dingen niet goed op orde hebt, dan gaat het al heel snel. Ja. Maar um, nee, hij heeft eigenlijk uh, vanaf het begin heeft hij me daar heel erg in gesteund. En we hadden een soort van geheim verbond. En we hadden ook ons eigen taaltje. En het was gewoon een hele grote, lieve, zachte knuffelbeer. En dat is altijd zo geweest, ook in je puberteit en zo. Altijd, ja, absoluut. En hij stond altijd voor iedereen klaar. En ook als zakenman. Um, hij zat altijd alles op het spel. En dat heb ik ook heel erg van hem geleerd. Dat je gewoon hele grote risico's moet nemen. Omdat het leven maar heel nou ja. kort kan zijn. Maar ik, je... ik las ook ergens dat jij je hele leven nog geen sigaret hebt gerookt. Omdat hij dat niet wil. Nee, dat is dus... Nee, absoluut niet. Dat is absoluut niet zo. Dat klopt niet? Oh. Nee, nee, nee. Ik, mo ik mocht alles van hem. Met mijn andere broers uh, hebben alles gedaan wat God verboden heeft. Nee, kijk. Het was meer zo dat... Um, je krijgt een bepaalde vrijheid. En dat, dat uh, als jongere, wil, als, als, als uh, puber wil je natuurlijk verzetten tegen je ouders. je wil alles doen wat niet mag. En wat nou als alles in principe mag. Dan is ligt de verantwoordelijkheid bij jezelf. En ja, ik wilde het vertrouwen van mijn vader niet beschamen. En ik had zoiets van mijn grootste doel is om dat vertrouwen van mijn vader. Uh, ja, omdat een. een uh, een mooie, mooie plaats te geven en mm. om dat zeg maar ook niet te beschamen. Dus je mocht alles, maar juist daarom wilde je geen dingen doen die hij niet wilde? Daarom dacht ik, ik, ik was 14, 15 en ik bracht mijn eerste plaat uit. Ik denk, nou, ik ga dan ook bewijzen als ik nu die kans krijg en, en mijn vader in mij gelooft... dan ga ik ook gewoon niet mij bezighouden met dingen als sigaretten roken, drank drinken. Uh, ja, Uiteindelijk ben ik daardoor zeg maar straight edge geworden en uh, ben ik ver weggebleven van alle drugs... En, ja, ben ik gewoon een soort van... Uh, ik ben recht op mijn doel afgegaan. Want dat, je hebt dat echt nooit een sigaret gerookt? Nooit een sigaret, nooit een druppeldrank... en nooit een, uh, een uh, jointje of een snuifje. Of, uh... om, omdat je denkt dat je vader dat het beste voor jou vindt? Nee, eigenlijk meer omdat ik het idee heb... Um, eigenlijk al van de jongs af aan al dat het leven heel kort is... Mm. en, en uh, dat je het heel erg moet koesteren... en dat je lichaam je tempel is, om het zo maar te zeggen. En dat je er gebruik van moet maken zolang ik nog kan. Ja. En uh, niet omdat ik niet mocht, maar meer omdat ik... Uh, ik heb een soort van doel voor ogen, een visie. En dat wil ik... Ja, dat hoop ik gewoon binnen nu en een aantal jaren... gewoon uh, ja. te, dat het dat te mogen bereiken. Ja. Zullen we gaan luisteren naar dat nummer wat je gemaakt hebt? Graag. When I open my eyes, you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 I'm home and My we won't need the ground So, so I say find it The Artist inside van Don Diablo. Don, kan je bedenken wat je vader ervan gevonden zou hebben, of is dat ingewikkeld? Oh, hij zou het verschrikkelijk vonden. Ja? <laughs> nee, maar hij, is, ja, hij luisterde naar, uh, naar hele andere dingen. Maar uh, nee, maar hij, hij is wel altijd heel trots op me geweest. Daar kom ik nu ook achter. Wat ik mooi vind van uh, deze situatie is dat ik een heleboel verhalen ineens hoor over mijn vader. Dat andere mensen ook met verhalen naar mij toe komen die hetzelfde hebben gemaakt. Het brengt mensen naar elkaar toe en ik heb het nog nooit. In, de, in uh, 15 jaar muziek maken, vanaf mijn vijftien uh, eigenlijk zoveel reacties gehad op een nummer. En ik heb ook nog nooit uh, ja, uh, zoveel mooie uh, open brieven eigenlijk gewoon gehad. En, uh, ja. Want T Jint, jij vertelde net dat jij dat uh, herkent ook. Ik herken dit heel goed. Uh, vooral uh, Wat ik vooral heel erg waardeer aan dit, is dat mijn vader is in 2004 overleden. Ook aan kanker, longkanker in dit geval. Uh, ook na een ziekbed van ongeveer een jaar. Uh, en ik herken dus heel erg het verhaal dat je eigenlijk nog gesprekken zoekt met hem... om, om dingen aan elkaar te kunnen zeggen. Ja. Uh, en dat sommige dingen blijven liggen. En dat je het op deze manier verwoordt en, en op deze manier creatief mee omgaat. Dat vind ik heel mooi. Okay. Het is ook moeilijk, mannen onder elkaar. Dat is, dat is een beetje het ding van wanneer is het juiste moment om zoiets aan te kaarten. En uh, ja, dat, soms, uh, dat lukt gewoon niet okay. altijd. 28 november, dan is het de Beneficio, sta op tegen kanker en daar is het te zien en te horen. Ja, en Jan Kooijman, mijn goede vriend, die gaat uh, samen met zijn uh, vriendin Henna... die gaat uh, een hele mooie choreografie doen. Dus, Oké. Okay. Ja. En de inlandse bevolking te beschermen tegen onderdrukking, mishandeling en knevelarij. Dat zweer ik. Lekker man, zo'n zakje eerlijke chocolade. Eerlijke chocolade? Wat een flauwe kul. Helemaal niet. Ja, mensen die het liefst eerlijke chocolade kopen... die hadden misschien een klein beetje een slecht weekend. Want zaterdag onthulde het Nederlands Dagblad... dat vertreed chocolade lang niet zo eerlijk is als gedacht. Afrikaanse boeren die hun cacao aan Max Havelaar verkopen... die krijgen geen cent meer dan concurrenten die niet vertreed zijn. Bij ons aan tafel, de aanstichter van dit nieuws, Björnse Dankert. Hij bracht het aan het rollen. En Peter Dagremont van Max Havelaar. Björnse Dankert, jij deed onderzoek een half jaar lang met een team in Afrika... Veel mensen kopen vertreed chocola omdat ze denken dat cacaoboeren daar beter van worden. En dat klopt niet? Nee, dat klopt niet. Um, of niet, niet helemaal. Misschien een beetje. Mm, uh, Oké, okay. <lacht> ja. ja. nou hier begint Vertu het twijfel. Ja. Nee, maar leg uit, wat, wat klopt er niet aan die gedag? Ik, ik wil gedaan? denk ik even, even beginnen. dat uh, Ik ben inderdaad niet de enige geweest die dit onderwerp uh, heeft lopen uitspitten. Uh, dat heb ik samen gedaan uh, in Nederland met uh, een collega, een journalist, Janneke Donkerlo. Um, en ik werk zelf bij de GPD. Dus het is niet alleen het Nederlands nee, dat die dit okay. nieuws bracht. Dat is prima. Maar, maar ook de andere kant. Nu, nu nog even de veronderstelling. Dat als ik fair trade chocola koop. Dat die boeren daar beter van worden. Dan wanneer ik gewone chocola koop. Wat is daar van waar en wat is daar niet van waar? Wat er van waar is. Is uh, dat de boeren. De cacaoboeren in Afrika. Die aangesloten zijn bij boerenbedrijven. Waar door fair trade wordt gecontroleerd. Gecertificeerd. Uh, dat die een prijs ontvangen die voor hun cacao, uh, die veel lager is dan de wereldmarktprijs... en ook lager is dan de minimumprijs waar vertreed zegt dat hij wel, he, communiceert naar de consument... dat hij wel wordt gegeven. Mm. En daar ligt een beetje de pijn. Ja, nou, Peter Ramon van uh, Max Havelaar. Uh, ik denk goed te doen. Want ik betaal iets meer voor die chocola en die boeren krijgen het beter. Maar dat is niet helemaal waar, blijkt. Nee, je moet vooral goed blijven doen. Uh, omdat boeren wel degelijk, vertreed boeren, een hogere prijs krijgen voor hun chocola. Maar, Jens dank het net zou, van ik die. Ik zou heel graag even op de inleiding ook willen ingegaan. Want daar werd gesuggereerd dat de chocola aan Max Havelaar wordt verkocht. Dat is niet waar. Max Havelaar is de organisatie die het keurmerk in Nederland promoot is onderdeel van een grote internationale organisatie... waar ook de boeren in verenigd zijn. En in die organisatie hebben de boeren de helft van de zeggenschap... en hebben wij zeg maar de helft van de zeggenschap... Wij werken dus samen uh -huh. aan het uitbreiden van de mogelijkheden voor Fairtrade boeren. Ja, Maar wie ze wat... Dankert zegt, die boeren die krijgen minder dan gezegd wordt dat ze zullen krijgen. Ja, en daar ontstaat eigenlijk een heel groot probleem. Want die boeren die krijgen wat gezegd wordt. Alleen wat in het artikel, en dat is mijn grote bezwaar tegen het artikel, niet goed wordt uitgelegd, als dat die kleine boeren onderdeel uitmaken van coöperaties. En dat is ook echt essentieel in Fairtrade. Wij richten ons in cacao. Alleen op kleine boeren, niet op plantages. Dat zijn boeren die rond moeten komen van ongeveer een hectare. Als die zich niet verenigen, hebben ze volstrekt geen enkel uitzicht op toekomst. Maar blijft dat en, geld dan hangen bij die coöperaties? Is daar het probleem? Nou, die bewoording die, die suggereert alsof de coöperatie strijdig is met de boer. De boer is eigenaar van de coöperatie. Dus datgene wat een kleine boer niet zelf kan... namelijk bijvoorbeeld het organiseren van logistiek, al dat soort zaken... Wat veel duurder zou zijn als ze dat zelf zouden doen... wanneer ze dat via een coöperatie doen, dat wordt door de coöperatie gedaan. En wat nou zo belangrijk is aan Fairtrade... is dat Fairtrade allerlei regels heeft gemaakt hoe die coöperatie werkt. Dus de extra inkomsten die de Fairtrade-coöperatie krijgt... en dat bestaat uit, in dit geval is dat nu op dit moment de marktprijs... omdat die hoger is dan de minimumprijs, en de premie op het moment dat de marktprijs beneden de minimumprijs zou zakken... dan is ook die minimumprijs okay, gaat werken. Ik, ik ga even terug die, naar... Nee, nou, ik, ik nee, nee, nee, nee, afmaken, want... nee. Ik wil even terug naar Bidinse Dankhart. Want zo te horen is er niks aan de hand, Bidinse. Wat is het probleem? Het probleem is eigenlijk, en Ruben schetste dat al... je moet eerlijk zijn over het feit hoe je een product maakt. Uh, ik waardeer eigenlijk uh, al de, de bewoording waar uh, Peter het nu al over heeft... Uh, dat het geld naar de coöperatie gaat. Dat is echt een Ik wil graag iets voorlezen uit het jaarverslag van Max Havelaar van vorig jaar. Want dat was tot nu toe niet helder, zeg je? Dat wordt niet helder gemaakt. Vanuit, dat wordt niet eerlijk gecommuniceerd vanuit Max Havelaar en Vertweet. De, de, de manier hoe naar de consument wordt gecommuniceerd... hoe Vertret opereert... blijkt niet te kloppen met wat er eigenlijk echt gebeurt. Want Vertret schrijft heel simpel... het leverde de boeren in de Ivoorkust en Ghana... in totaal meer aan extra inkomen op... In dit bedrag kwam bovenop de wereldmarktprijs. Dit is niet het geval. Want het leverde de coöperatie. Het ja. leverde de coöperatie, ja, de coöperatie. Maar de coöperatie. Dat de de die, die betekent niet dat de individuele boer dat geldbedrag in hun hand krijgen. Nee, maar maar, het, dat, dat staat, maar dat even nog één, preageer, nee, één ding, nee, Dat, nee, dat maar mag zo, maar ik, wil, expliciet, namelijk. ik wil nog één ding zeggen, namelijk dat ik als consument nu nog steeds niet snap waar het geld wat ik meer betaal voor die chocola nou naartoe gaat. Gaat dat nou naar die coöperaties, zegt u, meneer Danker? Daar gaat een deel van naar de coöperaties, dus dat klopt. Ja, en komt het dan wel bij die boeren terecht of niet? Dat klopt niet bij de boeren terecht nee. wat wij hebben gevonden. Meneer, meneer Danker, dan, hoe, hoe kan dat? Omdat, en dat communiceren wij ook expliciet, de fair trade premie... dat is ongeacht of de wereldmarktprijs boven of onder de minimumprijs is... de extra inkomsten die naar de coöperaties gaan. Die, de coöperatie is in eigendom van de boeren. Dat gaat juist naar die coöperatie, omdat als je dat zou verknippen... naar al die individuele boeren, je daar niks mee kan. En wij zien juist dat als die coöperatie waar besloten wordt... via democratische modellen wat er met dat geld wordt gedaan... Er is een ledenvergadering die goedkeurt waar het geld aan besteed wordt. Vervolgens wordt dat gecontroleerd door een onafhankelijke controleorganisatie. Dat maakt juist dat die boeren met die extra inkomsten... significante investeringen kunnen doen. Ik ben zelf nog niet zo heel lang geleden in Colombia geweest... omdat wij daar ook helpen om een project van de grond te krijgen. Daar investeren de boeren zes coöperaties die samenwerken via die democratische principes besloten, 400.000 euro in een irrigatiesysteem. Okay, dus het komt er goede aan de boeren, zegt u even en, terug naar meneer... Ja, nee, en dat ik... is ook bewezen in ja. allerlei wetenschappelijk opgezette impactstudies. Meneer Dankert, wat, wat gaat er dan toch fout? Want zo klinkt het alsof het uiteindelijk toch bij die boeren terechtkomt. En alsof zij zelf daarover beslissen. Er zijn twee onderscheiden hier te maken. De eerste is wat de boer ontvangt voor de verkoop van hun cacao. En Peter heeft het hier over het, het vertreed-extraatje. Uh, dat extraatje hebben wij ook onderzocht. En daar, het klopt dat een, een fractie van dit bedrag... dat aan de coöperatie wordt gestort... inderdaad als cashbedrag wordt uitbetaald aan de boer. Hm. Uh, het, een, een, veel vaker, maar dit wordt niet incidente dit is in incidenteel. Aha. Dit gebeurt niet structureel. Uh, hier zijn ook geen regels voor dat om dat bedrag cash uit te, te betalen. Uh, het klopt dat de boeren zelf kunnen organiseren... wat er met dat geld gebeurt. de, re de realiteit is... Dat dit uh, vaak schort. Okay. Dat hij dingen schort okay, Dus de vraag is u nu, meneer Ackermann, gaat u naar aanleiding van deze reportage dingen veranderen? Maar, dat op het moment dat er gegevens op tafel liggen om dat te kunnen doen... dan willen wij natuurlijk graag leren. We doen zelf ook heel veel impactstudies. Dat doen we enerzijds om inderdaad op een onafhankelijke wijze te kunnen vaststellen dat Fairtrade werkt. Fairtrade is het meest onderzochte keurmerk. En we zien eigenlijk in al die impactstudies... dat er grote positieve effecten van Fairtrade zijn. En dat wordt op onafhankelijke wijze vastgesteld. Als er uit andere onderzoeken blijkt dat wij door kunnen ontwikkelen... Dat, blijkt nu, uit... dat blijkt nu uit dit nee, onderzoek? Nee, dat blijkt niet, omdat wij nog helemaal geen inzicht hebben gekregen... in de gegevens. En wij zien ook, en dat is waardoor we toch wat vraagtekens stellen... bij dit onderzoek, dat er bijvoorbeeld wordt gerefereerd aan onderzoeken... die plaats hebben gesprekken die plaats hebben gevonden in Nigeria. En er zijn helemaal geen fair trade coöperaties in Nigeria. Ja, Wij weten, klopt. omdat we daar eerder ook al mee geconfronteerd zijn geweest... dat specifieke groep journalisten... die ten grondslag hebben gelegen aan, gelegen aan deze research... Een dus u zegt eigenlijk, u zegt eigenlijk het deugt niet dat andere... onderzoek van meneer Dankert? Nou, dat weet ik niet, omdat ik geen inzicht krijg okay, in het Oké, meneer onderzoek. Dankert, gaat u uw gegevens nog overleggen aan, aan, aan Max Havelaar? Alle gegevens, uh, niet alleen aan Max Havelaar, worden morgen gepubliceerd op de, de website van het onderzoeksforum fairreporters.net. Okay, dus Daar staat het... het volledige rapport ja. met alle bevindingen en alle cijfers. Nog even een anders iets uit uw rapport, namelijk het vr de vraag... waar blijft het extra geld dan dat wij betalen voor die chocolade? U suggereert ook in het onderzoek... dat dat blijft zitten in de organisatie van bijvoorbeeld Max Havelaar. Uh, dat is een suggestie die, die niet klopt. Die klopt niet? Dat, en, schrijf ik, dat schrijven wij ook niet. En dat, dat suggereert u dus niet? Ik ben niet degene die suggesties oproept. Nee, ik, nou, schrijf u, u, wat, u ik, ik kan alleen op... verdedigen wat ik schrijf. U heeft onderzoek gedaan. Maar wat, wat schrijft u dan over de overheadkosten van dat soort organisaties? Wij constateren dat op dit moment... Uh, van door de verkoop van chocoladeproducten hier in Nederland specifiek, uh, Max Havelaar meer geld ontvangt dan wat door die verkoop van dezelfde chocoladeproducten op papier wordt teruggestort aan de coöperaties als premie. Ja, Oké, okay. meneer dangen ja, dat, dat is, lijkt me ook nogal een, een, een ja, Dat is ook gewoon pertinent onwaar. Uh, je kan dat gewoon lezen in ons jaarverslag... waar we dat soort cijfers rapporteren. Ik heb deze cijfers Bij, uit het jaarverslag nou ja, gehaald. Daar staan die bedragen ook in. Dus dat kan je, je daar uithalen. En dat wil ik heel graag nog een keer je aan de hand nemen... en dat aan je laten zien waar dat precies staat. Bovendien is het heel belangrijk als je kijkt naar dat soort effecten... dat je over de lange termijn kijkt. Op dit moment zie je dat een aantal... Aantal grondstofprijzen boven de minimumprijs zijn. Fairtrade is een systeem dat er zowel is voor boeren als de zon schijnt, maar ook als het regent. Okay. En het regent als de wereldmarktprijs beneden de minimumprijs okay. is. Even nog één prangende vraag. Moeten we die chocolade blijven kopen of niet? Meneer Dankert? Er is uh, recent uh, onderzoek geweest naar uh, verschillende certificeringsbedrijven. Uh, ook Fairtrade. En die zeggen wel dat certificeringsbedrijven het beste systeem bieden. Uh, dus dus ja. potentie is er. Ja. Maar in de realiteit is er denk ik nog een boel werk te verzetten. Er valt nog veel te verbeteren. Dit is niet alleen potentie. Er, zijn, er is recent ook een onderzoek dat is oktober 2012 uitgebracht door KPMG... die een groot aantal impactstudies heeft geëvalueerd. En daaruit blijkt ondubbelzinnig dat boeren, zeker fair trade boeren, hogere inkomsten genereren. Maar dat daarnaast, want nu gaat het heel erg over geld... er vele andere effecten zijn van fairtrade. Niet op het vlak van geld, maar wel op het de de vlak de van het milieu... De af... voordelen zijn van vertrekking. Okay. op onze website dit is de dag. Nu ook nog een blog van Martje Fixen die eerder voor een reportage maakte over vertrekking. Hartelijk dank Don Diablo, Jinten Dankert, Peter, Dangremont en Ruben Smit. Leuk dat jullie er waren. En dit debat wordt ongetwijfeld voortgezet. Tijd voor het nieuws van drie uur. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in dit is de dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Dan kom je tot.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 Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau. En boek direct Fly Emirates. Hello Tomorrow. De ouderenombudsman wil graag weten wat de ouderen van de kabinetsplannen vinden. Laat uw stem horen. Bel de Ombudsman 0900 60 80 100. 0900 60 80 100. 5 cent per minuut.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 Dit is Radio 1.